Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft in een tweet zijn steun uitgesproken voor Iraanse betogers. die demonstreren tegen de leiding van hun land. In het Farsi, de taal van Iran, schrijft hij dat hij achter de demonstranten staat en hun moed inspirerend vindt. In Teheran en andere Iraanse steden zijn afgelopen dag protesten uitgebroken. Aanleiding is dat de Iraanse regering toegaf dat het passagiersvliegtuig dat woensdag bij Teheran neerstortte. uit de lucht is geschoten door een Iraanse raket. De betogers zijn woedend dat de oorzaak van de crash dagenlang is stilgehouden. In Borren en Limburg is bij een explosie in een woning een man zwaar gewond geraakt. De politie zegt dat het gaat om een ongeval met zwaar vuurwerk. Het slachtoffer is er slecht aan toe, maar inmiddels wel buiten levensgevaar. Er zijn drie mensen opgepakt die er mogelijk wat mee te maken hebben... maar over de toedracht van het ongeluk is nog niks bekendgemaakt. In het huis heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. Minister Hoekstra de Belastingdienst in drie delen... belastingen, toeslagen en douane... met elk een eigen directeur-generaal. Dat is onderdeel van een reorganisatie. De Belastingdienst is al jaren een zorgenkind van de overheid. Als dieptepunt kwam vorig jaar de kinderopvangtoeslagaffaire aan het licht... waarbij duizenden ouders ten onrechte werden beschuldigd van fraude. De Britse koningin Elizabeth wil maandag praten met haar zoon Charles... en kleinzonen Harry en William... Aanleiding is de aankondiging van prins Harry en zijn vrouw Meghan... dat ze een minder prominente rol in het Britse koningshuis willen vervullen. Dat maakt het stel afgelopen woensdag bekend via Instagram. Naar verluidt was het nieuws een grote verrassing voor de koninklijke familie... en het lijkt erop dat Elisabeth er geen genoegen mee neemt. De Britse krant The Guardian noemt het gesprek komende maandag een crisisoverleg. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht is het 2 tot 7 graden. Morgen vooral in het noorden wat regen bij een graad of 8... maar door de wind voelt het kouder aan.